Dames en heren, mijn naam is Ben Oveugen en welkom in dit programma Peaceful Radio, aflevering 762. We zijn begonnen met een hele nieuwe cd van Frans Amati, een goede bekende in dit programma, met zijn nieuwe cd Music of for a Positive Mind. We gaan verder met José Luis Serrano Esteban, met zijn nieuwe cd A New Horizon. Je kan de playlist meelezen via het programma-invol van de website van zfmzandvoort.nl Federico García, siempre te recordaré con las letras y el poema que yo siempre. Siempre cantare. Cuatro soleares de luto, cuatro jipío agobero, cuatro siguirillas negras iban formando el cortejo. De San Vicente Claveles negro el hombre su torpeza Incitó a crecer Puerta de San Vicente Claveles negro Regados con el zumo Negro del café Regados con el zumo en in de van en la de del camino entre en Alfacar, en in de del van entre water, y Alfacar, de el cuerpo a un en y la dejaron desnuda, het con su in Verdad de San Vicente, claveles negros, regados con el zumo negro del café, regados con el zumo negro del café, y él se durmió en los rosales y en los rosales no vio, él se durmió. La espina que estaba oculta, la espina que estaba oculta Y esa espina lo mató Huerta de San Vicente, claveles negros Regados con el zumo negro del café Y en el cielo daban portazos en brusco rumor del bosque mientras clamaban las luces en los altos cielos corredores Oh Music weliswaar van 2011 Maar goed, het mag de pret niet drukken Mantra Music Nummer 2 Een selection of oriaris het best Zo geldt ook voor het laatste Werkje dat van de CD komt Healing Music Nummer 2 Natuurlijk ook voor hetzelfde Haarlemse label Oké okay, um, Dat tot aan het nieuws Daarna ben ik terug voor nog een uurtje Nieuwheidsmuziek zou je Peaceful Radio verder willen volgen, dan kan dat via Facebook.